Eindelijk water. Ja. Oh, ah. God, water. Oh. Peter, haal oh. eens even. Hou jij John's hond er echt op. Omlopen, John. Uh. Kom. Nou, hoe wil je hem in godsnaam te drinken geven? Hier, met de holle stengel. kijk. Ja, ah, Je hoort, vind ik, kijk. Uh. Nou, John, drinken, man. Drinken. Uh. Doe maar, John, zo. Nou, nou moeten we iets als een brandwonde doen, hè? wat? Uh. Laat regen, het slijk er maar afspoelen. Oh, wat ziet hij er verschrikkelijk uit? Maar wij zijn niet veel mooier dan hij. Oh, nee. Heb je nog pijn? Het gaat wel. als er maar geen infectie bij komt. Hoop daar niet te veel op. En hier is een stukje verband bij ons. Als we maar wisten dat we richting waaruit moesten. Ik zou me er maar niet te veel van voorstellen. We kunnen even goed duizend kilometer van de bewoonde wereld af zijn. Kijk, Erika, wij moeten een rivier vinden en dan stroomafwaarts gaan. Ja. Misschien kunnen we vlot bouwen. Niet met onze blote handen, meisje. We hebben gereedschap nodig. Ja, maar we halen dat. Ik, ik ga nog even op verkenning uit. Ja, goed. Met een beetje geluk vind ik nog wat eetbare knollen. Uh, uh, uh, uh, John. John, kun je me horen? Uh, kom, kom uh, nou toch met John. De raad... De laat...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 Erika, waar ben je, Erika? Hier, Peter, hier! Erika, Erika, ik, ik heb een stad gevonden! Een stad! Een stad! Onwaarschijnlijk daar! 50 meter lopen! Kom mee! En een, een, een stad! Een, wat heb je daar? Een schaal, puur goud! Een berg goud Erika! Oh. De armste ter wereld, zwelgen in het goud! Het is te gek! En de en, en, en, en mensen! Zijn er ook mensen? Mensen? Mensen, er zijn geen mensen! Het is een dode stad! God nog aan toe. Waar oh, staan er tenminste wel huizen? Een massa. Ja, massa. Met alvonderd oerwoud. Dan kunnen we het al schuilen, Peter. Daar de, de, de, de raad het. De ja, ja, ja, ja, dat uh, weten we uh, nou onderhand wel. Kom op, uh, op je voeten staan. Oh, kom oh, op, oh, oh, oh, jong. De veroveraars rukken uh, de stad binnen. Uh, maagden uh, met lange haren. Rennen hen tegemoet. En drogen hun voeten met doeken van boompas. Trappels doen de bomen trillen. Kom, kom. De van de muren. Ja. Nou, mag jij raden. Hoe luidt de naam van de stad? Trooien, huis van Assurbanipal. Nee, nee, nee, ik heb het. Astronautica. Wat zeg je daarvan, Erika? Wat zeg je daarvan? Oh, jij bent gek. Het is een dode begraven stad. We kunnen het minstens schuilen. Het is het Erica, Erica, ogenblik. Erika. Ja. Erika. welk paleis verkies jij? en dat is een allerheiligst getal. Oh, hou dat toch op met die gekheid. Ik heb er genoeg van. Waarom heb je John niet? We zullen hem een bedje spreiden, een bedje van satijn. Allemachtig! Oh, een mes. Een kromzwaard. Een mes? Nee, nee, nee. Het, het lijkt meer op een sikkel. Ik heb puur goud. Oh, een werktuig, Peter. Met tegelijk een wapen. Wij uh, zullen straks nog andere paleizen doorsnuffelen. Mooi. Hier is de ruimte slangenvrij, geloof ik. Ja, ja. Ik geloof het wel. Goed, dan kunnen we John er binnenhalen. Dit geeft me tenminste weer moed. Ja, beginnen nou we alsjeblieft geen victorie te krijgen. Hè? Kijk, dat deze stad nog niet is leeggeplund, dat bewijst dat hij die heel diep in het oorwoud ligt. En vast niet in de bewoonde wereld. Met gelijk, o, maar we zullen eruit komen. En intussen dient dit uitstekend als schuilplaats. We kunnen hier tenminste wat op kracht te komen. Oh, we moeten ons er niet te veel van voorstellen. Het zal ontstellend moeilijk zijn om aan voedsel te komen. Nou oh ja, daar vinden we wel iets op.